Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog twee dagen voordat je weer een bolletje rood mag kleuren in het stemhokje. De PVV sluit zich aan bij de kopgroep in de nieuwste peilingen van Ipsos en INO Research. De partij van Wilders is flink gestegen en staat nu in de top 4 samen met Nieuw Sociaal Contract, GroenLinks PvdA en VVD. Er kan nog een hoop gebeuren, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius. INO Research die heeft berekend dat 75 van de kiezers het nu nog niet zeker weten. Hebben misschien al wel een voorkeur, maar bepalen nu ongeveer hun stem definitief. Thierry Baudet is in het ziekenhuis behandeld nadat hij aan het einde van de middag werd aangevallen in een café. De forumleider werd met een bierfles op zijn hoofd geslagen. De partij zegt dat Baudet is behandeld door een traumachirurg. De politie heeft iemand opgepakt voor de aanval. De brandweer en politie in het Franse Straatsburg staan voor een raadsel. Een geparkeerde auto heeft daar plotseling een gat in het dak zitten. Het is geen kleine, het gat heeft een diameter van een halve meter. Volgens de Franse brandweer gaat het mogelijk om een meteoriet zo groot als een hazelnoot. Experts gaan verder onderzoek doen naar de inslag. En op Vlieland zijn 50 konijnen uitgezet. Die komen uit de buurt van Rotterdam en ze zijn daar gevangen. Ja, het waren goed, goed vette konijnen. Ze waren echt uh, lekker zwaar. Dat is ook best wel uh, uh, uh, uh, pittig, zeg maar. Maar goed aan het, uh, aan het tegenstribbelen. Als ze werden beetgepakt, dat is een goed teken natuurlijk. Want die beesten moeten aan de slag op Vlieland om de duinen te beheren. We hebben afgelopen januari 26 konijnen hieruit kunnen zetten. Allemaal levend en wel. En, uh, nou, dat duurde een paar maanden. En, uh, toen konden we ook de kleine konijnenoortjes uh, s'avonds zien met de nachtkijker. Dus uh, ze doen waar ze goed in zijn. Ja, zonder konijnen groeit het duinlandschap dicht en dat wil Staatsbosbeheer voorkomen. Het weer, vanavond best wat motregen. Vannacht mist, morgen bewolkt en ook weer motregen. Het wordt dan 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 zitten tegenwoordig ook in een zoom meeting in, uh, inderdaad, want uh, de ene is uh, vervangen door een ander uh, Thomas is weg Leon is ervoor in de plaats gekomen die, die heeft gelijk al meteen een, een, een speelvoort hier uh, dus die man is weer een beetje losgelaten daarom zeg ik ook, inzoomen met die camera dus uh, gelijk meteen, uh, ja opkomen meteen bovenop in die camera, maar nou, goed uh, voor de mensen thuis uh, die op YouTube zitten te kijken, die kunnen mij dan uh, aanschouwen uh, dit overigens is de nieuwe single van Weststone. En Weststone heeft uh, vandaag, geloof ik, uh, deze single eruit gestuurd. Out of Mind heet die. En het is altijd leuk als ik uh, met uh, Joost van Beek uh, daarover uh, loop uh, te sparren met, uh, met dit soort dingen. En uh, Joost van Beek is een van de mensen van Westone. En dit is ook best wel even serieus, want hier benoemt hij het verhaal hoe de muzikanten en hoe er met muzikanten wordt opgesprongen. En daar laten ze toch wel een beetje hun afkeer over blijken in dat nummer. Het vorige nummer, dat is What Do You Say. Dat hebben ze ook een videoclip. Nou, dat was een beetje een spooky clip eerlijk gezegd. Die hadden ze helemaal met kunstmatige intelligentie in elkaar gezet. Dus... Gaan we ook even checken hoe, de, uh, hoe die clip erbij staat. Maar dan weet je ongeveer wel wat ik uh, daarmee bedoel. Dan uh, een single van een groepje mensen... die volgende week hier naar de studio komen. Ze gaan twee nummers uh, spelen. En volgend jaar komt er een heel album uit. Ik zei uh, foei. Maar ik werd even gecorrigeerd door Sofia van, van de band. Nee, het is vuist. Het is net uh, als vorige week toen ik met... Jim Versteeg aan het uh, praten was. Over. Yuri Dice. Maar toen zei hij. Nee, het is Uri Het Nou, dat is hetzelfde verhaal ook met deze. Het is Fuiz. En hun single komt morgen uit. Uh, dat is een heel verhaal wat ik je nog, uh, nog een keer ga vertellen. Dat doe ik volgende week wel. Als ze we er zelf ook zijn. Uh, die single die heet. Tell Me You'll Wait. En die komt morgen uit. En je hoort It's hem dus nu. thing. It's Every time I scream at you Even though you know it will all blow over You start screaming at me too Tell me De week dus in dit theater van deze uitzending. Tezamen met Chris Moorman. En Chris Moorman is een van de mensen van... Nou ja, hij is eigenlijk een beetje, beetje de eindbaas van Popronde Nederland. En volgende week gaat hij het een en ander vertellen... over wat er allemaal op stapel staat bij de eindfeest van de Popronde. Want hij vindt altijd traditiegetrouw plaats in de Melkweg. Dus de hele Melkweg wordt uh, afgehuurd uh, door popronden. Allemaal mensen die uh, dan op een gegeven moment uh, daar ja, uh, mee hebben gedaan. Tenminste niet allemaal, maar daar wordt een selectie uitgemaakt en die mogen dan een, uh, een optreden gaan doen op de zaterdagavond in de Melkweg. En dat gaat tot de kleine uurtjes door. Hier niet, want uh, er is uh, nog iemand uh, die nog twee nummers uh, gaat spelen. Dat is uh, Joyce, Joyce Martens. En één uh, nummer die je nu gaat horen van dit tweede blokje en laatste blokje van twee is This Night. Do do do Yep, dat was hem, This Night. En inmiddels ook weer uh, klaar voor het laatste nummer van vanavond. En dat is die hele mooie nieuwe single... die uh, ze uh, niet zo lang geleden heeft uitgebracht. Maar ze gaan hem ook uh, hier uh, spelen. Dat nummer dat heet Winter.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 those things from coming seasons they change and life will never stay the same but I still feel like in the middle of my spring and I don't know if I am ready yet for it to change I don't know if I am ready yet To the dark. The flakes keep falling I can feel them On my Skin Mag je deze kant op komen Want we gaan even het Afsluitende gesprekje even voeren Dit was De, de laatste verschenen single Winter die Joyce heeft Uitgebracht en uh, ja, dat is ook meteen uh, het, het laatste live gedeelte hier... wat uh, betreft uh, het aandeel van Joyce. Maar ze komt natuurlijk ook nog even hier aan tafel zitten. Want uiteraard willen we even weten of ze het ook hier leuk <lacht> gevonden heeft. Toch? Ik vond het hier heel leuk. Ja, ja, ja. Ja, het is toch altijd wel weer even fijn om ook... Uh, want de vorige keer heb je ook een foto gedeeld van... Nou, leuk, Zandvoort. Uh, ja, ja, ja, ja. Dat heb je vandaag ook uh, gedaan. Uh, ja, ja. En je was er nog met daglicht. Uh. Ja, nou het was een beetje aan het schemeren. Okay. Maar uh, ja, ik heb de lucht was prachtig. Dus, ja? uh, ik heb, je heb nog. nog oh. heb, je, heb je nog ergens over een boulevardje gelopen of wat dan ook? Ja, een heel ja. klein stukje. En uh, even wat gegeten. Ja. En ik was een beetje een dubio van, ja ga ik nou nog uitgebreid eten of niet? Maar ik dacht, nou als ik nou toch hier ben en ik zit hier relaxed en ik hoef eigenlijk niks, nee. ga ik toch even mezelf verwennen. Oké, okay, dus dat heb je wel gedaan. Ja. oké okay. um, Nou ja, je hebt het al gezegd, je vond het ook hier leuk. Dus uh, ja, en nu? Want uh, wat, wat uh, gaan we nog uh, in de nabije toekomst nog uh, van je verwachten? Uh, ja, nou, ik heb dus een liedje op de plank liggen, die uh, ga ik over de jaarlissingen heen uh, tillen, want mm. we gaan straks de kerst in. En uh, ja, goed, dan wordt er allemaal Mariah Carey en zo gedraaid. <laughs> um, maar ja, dat, dat moet ik nog even gaan plannen, maar dat verwacht ik voor um, januari, februari. Ja. En uh, ben dus nu met opnames bezig van een uh, ander nieuw nummer. Ja. Um, ja, dus dat zal dan ook wel ergst voorjaar worden, verwacht ik. Ja. Zijn er ook mensen die je daarbij helpen... met het uh, naar buiten toe brengen van al je muziekmateriaal? Dus opnamen, uh, dat soort uh, dingen. Nou, de productie en zo. Ik werk samen met een producer die zit in de UK. En dat gebeurt allemaal online. Dus ik, oh. mijn zang en zo, dat uh, neem ik allemaal op op mijn zolderkamer. Ja. Yeah. Um, en dan gaat het tussen over en weer. En uh, dan bepalen we een sound. En hij maakt uh, drafts. En uh, nou goed, uh, vervolgens mixes. En totdat uh, het is wat ik wil. Um, en uh, ja, het, het, het al het releasen, gebeuren en zo. Dat doe ik eigenlijk allemaal zelf. Helemaal goed. Ja. Ik dank je voor je komst. Ja, ik wil jullie bedanken. Ik vond het echt super leuk. Ja, en wellicht tot een volgende keer. Als nou, er weer een aanleiding is, uh, dan. Uh, ik graag nog een keer terug hebben, natuurlijk. Lijkt me hartstikke leuk. Dat is ja. de autorit wel waard. Dus, uh. <laughs> Oké, okay. goed, dankjewel. Dat was Joyce Martens. We gaan nog iets laten horen van iets waar we eigenlijk niet omheen kunnen. Want uh, afgelopen week is La Belle Époque volume 2 verschenen. En dat is uh, Ja, natuurlijk, de geestelijke vader is Danny van Tichelen. Maar. Uh, op al die nummers uh, zijn er allerlei bekende mensen. Bijvoorbeeld deze van uh, Direct Spike. En Out of Bad Luck. in front of you We'll fall apart. We'll take its time. It's cut and dry. Leaving a wasted heart. We'll fall apart. We'll take it. De typische stemgeluid van Spike hoorde je hier. Uh, dat heeft een reden, want uh, hij is één van de, de muzikanten, van de vele muzikanten, die ...mee hebben gedaan aan La Belle époque Volume 2. Uh, Afgelopen maandag uh, was uh, collega Roy de Smet al bezig geweest... ...om daar een track van te laten horen van uh, Volume 2. Vanavond doen wij daar ook nog even een duit in het zakje. Uh, out of bed luck. Maar we hebben ook de geestelijk vader van La Belle époque aan de telefoon. Dat is Danny van Tichel. Goedenavond. Hey Jaap, goedeavond. goedenavond. Goedenavond. Ik heb je belt. Ja, ja, ja. Um, allereerst moet ik even, want ik heb ook nog uh, die pet van 3 voor 12 Noord-Holland op. En uh, je hebt het al uh, uitgebreid aandacht uh, bij uh, mijn uh, vrienden van 3 voor 12 Utrecht. Ja, de hele plaat uh, draait door het land, heb ik gevoel, ja. Ja, ja, dat, dat, dat, ja, dat gevoel hebben wij eigenlijk ook <laughs> zo langzamerhand wel. Ja. Uh, ja, um, uh, hoe, hoe ver zijn, uh, uh, ja, laten we even zeggen, uh, tot... Hoe ver uh, en tot dusver, hoe zijn de reacties al op deze volume 2 uh, bij jou binnengekomen? Uh, nou ja. heel goed, ja nou het is super leuk want die plaat vind ik altijd even klaar. Hmm. En um, nou het is een plaat die ik maak met heel veel mensen, dus je hebt Spijk net laten horen. Ik was trouwens uh, super blij dat je de hele track speelde, ja, want ja. het is best wel een lang liedje. Ja. Hè? Het zijn lange uh, nummers. Ja, en, uh, en Camille, Sommier doet mee, Tim Knol, dus het was echt een feest om te maken. En ja. die plaat was eigenlijk klaar in maart. Ja. En uh, ik ben heel blij dat hij uit is. En uh, het voelt wel een beetje als een soort verjaardagsweekend. Dus <laughs> vrijdag was hij uit. En ja. dan van het weekend kreeg iedereen de priores op de mat. En ja. hij wordt overal gedraaid. Dus uh, het voelt, uh, heel ik ben heel blij dat, hij, uh, dat iedereen hem mag horen. Ja, ja. Um, uh, het, wij zijn niet de enige. Ik denk dat uh, zelfs uh, de landelijke uh, muziekzenders uh, bezig zijn. ...als het niet de landelijke muziek zijn. Dus, dus denk ik ook dat die bij de landelijke muziekplatformen ...ook wel, uh, denk ik, binnen uh, aan het komen is. Ja. Ja? Nou ja, het is altijd... Uh, ja, tuurlijk. Je kijkt altijd, waarschijnlijk nog naar pers, weet je wel. Maar aan de andere kant... ...voor mij zit het hele proces van, dit, van deze plaat... ...dit zo heel erg in het maken ervan. Ja. Want uh, nou, ik ben veel op tour met Blautsu. Ja. En, uh, uh, dit is echt een feest om te maken. Ik, ik maak liedjes en ik nodig artiesten uit... ...om, uh, om mee te doen. en. Ja. Uh, op deze plaats staan veertig muzikanten uit het land, dus je hoort ook Anne Soldaat een keer op gitaar, Pablo mm. van der Poel een keer op gitaar, Kees Schaper, ja. bekende drummer uit ons Noord-Holland op drums, en uh, ik nodig allemaal artiesten uit en zangers, en uh, dat is echt het leukste deel van de plaat, om het te maken met ja. z'n allen. Ja. Nee. En, en mijn uh, grote muzikale vriend, de heer PM Bonds, speelt ook mee. Nou ja, nou niet zomaar. Die hebben echt een glans erop de plaat. Die speelt zo mooi piano, maar ook heel veel koortjes en ja. percussie. Dat is echt een on onmisbare schakel in dit hele ja. project. En, ik, en het, Paul en ik schrijven ook veel samen, dus volgens ja. mij is uh, Paul ook wel te gast. En uh, zijn release met In Our Time is ook niet uh, bij jullie uh, onbekend, denk ik. Nee, absoluut uh, niet. Uh, en waar, waar wij ook samen veel aan hebben gewerkt. Dus wij zijn altijd in elke plaat veel verbonden. En uh, dat is ook een on onmisbare schakel uh, op deze plaat. Inderdaad. Ja, ja ik, ik, ik, ga even, ik heb even als basis het, uh, het artikel van, uh, van, even kijken, uh, van Emma Simmelink van 3 voor 12 Utrecht even uit, uh, uitgelegd. Die, die, die zit ook een beetje voor mijn neus. Want ja. je moet ook een uh, regelneef zijn... van heb ik jou daarom al die muzikanten... op een gegeven moment bij elkaar... Uh, nou ja, bij elkaar uh, hun aandeel te laten, laten doen. Dus dat ja. uh, vrijst toch wel... Uh, kunst en vliegwerk. Of zie ik dat ja. een keer? Nee, zeker. Nee, nou, Zo'n proces met zoveel muzikanten... dat is natuurlijk heel veel uh, organisatorisch werk. Of zo. En iedereen moet op een bepaalde dag in de studio zijn. En ik, ik vind het heel belangrijk dat iedereen die meedoet... dus ook op de hoes zie je ook natuurlijk... Uh, Kato van Dijk van My Baby, mm -hmm. of, uh, weet je, of Megan van Eut, Bas van was. Iedereen die meedoet vind ik gewoon belangrijk dat je ook blij zijn met de plaat. Dus mm -hmm. of ik nou een mix ontvang of een foto of een mas. iedereen moet het even gecheckt hebben. Uh, dus dan gaat het over heel veel schijven, zo'n plaat. Het yeah. is best een, uh, een productie. Uh, iets anders dan een beentje met z'n vieren, weet je wel. Dat yeah. is echt een, uh, dan kan je gewoon een groepsappie maken met z'n fietsen en dan is alles snel besloten. <laughs> Uh, ja. Nee, dus dat is, uh, dat is wat gepuzzel. Ge maar het ja. mooier is het dat je met z'n allen een plaat uh, hebt gemaakt. Ja. En uh, dat iedereen er blij mee is. En we gaan het vieren ook nog, hè? Ja, dat had ik ook gelezen. Uh, in Tivoli had ik begrepen, toch? Eenmalig, ja, want ja. dat kan ook natuurlijk niet anders met al die, met al die, al die namen en gasten. Dus de eerste ja. twee platen, La Belle Epoque 1 en 2, gaan we vieren in Tivoli. Ja. En dan zijn we met 28 uh, muzikanten. Samen en, uh, gaan we de twee platen spelen op 13 december in Tiffany. Ja, ja dat is, uh, dan, dan, dan, dan pakken jullie dus even flink uit in dat, dat opzicht. Uh, nog iets wat mij ook opviel in dat artikel. Uh, jij had altijd een... Uh, ja. En uh, Op een gegeven moment kijk jij tegen bepaalde muzikanten aan... Uh, en zegt uh, bij jezelf afvragen... als ik dat nou eens een keer voor mekaar zou kunnen krijgen... om zo'n iemand op... Een muzikaal project als La Belle Époque zou krijgen, ja. nou, daar zou ik helemaal uh, ja, in de gordijnen vliegen van blijdschappen of, of wat dan ook. Ja, ja. Zo kwam het over, maar ja, ja intussen uh, gaat het jou, uh, lukt het jou al aardig, denk ik zo, hè? Met, met, uh, met, uh, met die mensen die, uh, die je op het oog hebt. Ja, ja zeker, en uh, daar ben ik super blij om. Maar ik denk ook dat het een leuk project is, niet omdat ik het maak, maar omdat het is een soort. We kunnen met deze plaats gewoon uh, mooie liedjes maken die we willen maken. Mm -hmm. weet je wel? En, uh, Um, zonder heel veel verplichtingen om live of concessies doen voor radio, gewoon echt liedjes hm. maken om te creëren en onze liefde voor muziek en, uh, uh, en samen zijn dus, uh, en muzikanten met elkaar ontmoeten, dus ik zie het echt als een soort mooie bloedplek voor mooie liedjes maken met een hele gro grote mooie groep uh, mensen ja. en uh, ja, daar stappen mensen dan best wel uh, graag in ofzo en daar ben ik heel dankbaar voor ja. um, maar dat, dat is voor mij wel de plaat. Er zit zoveel liefde in van iedereen. En iedereen heeft het super druk. Weet je wel? Ik heb nieuw met Sommieu. Die hebben een zomer gehad van hier tot Tokio. Ja. En uh, Spike met direct is niet anders. En ja. in Kester speelde veel festivals. En, maar uh, toch doen ze allemaal mee. Of zo. En dat vind ik echt heel bijzonder. Ja. En uh, dat is heel leuk. Ja, en het schrijven uh, van die liedjes. Uh, gebeurt dat nou ook uh, door de mensen die op die track te horen zijn? Dus laten we zeggen, uh, bijvoorbeeld uh, net uh, dat nummer Out of Bad Luck: dat Spike dat zelf uh, geschreven heeft. Nou, het verschilt heel erg per liedje. In de meeste gevallen heb ik echt dus, nodig ik echt artiesten uit om mm -hmm. een tekst te maken en om het in te zingen. Mm -hmm. uh, en heb ik al heel veel muziek klaar en in sommige gevallen uh, komt het heel erg samen. Uh, maar in het geval van Spijk, die belde me op, hij zei ik wil meedoen, maar ik vind het dan wel heel leuk om gewoon echt samen van scratch iets te maken. Dus uh, het liedje wat we net hoorden is echt samen met mij in de tuin ontstaan. Ik heb zes kippen die, uh, mm. die hingen om Spijkse uh, oren. Die waren altijd uh, <laughs> aanwezig in de tuin. En daar, in, in onze tuin hebben we die in die trek geschreven. En later in de studio allemaal gemaakt. Dus dat mm. is echt helemaal ontstaan samen. Ja. En, uh, is er ja. nog iets uh, hilarisch te vertellen uh, rondom het op opnameproces? Misschien dat je hilarisch. Iets... Ja, want dat kan me we iets maar voorstellen, denk ik. Uh, <laughs> nou, ja, ja, een soort ja. anekdote, weet ik veel. Ja, anekdotes. Want... Nou ja, anekdotes, nou, <laughs> hilarisch, weet ik niet. O, aan de ene kant iedereen zo druk dus we proberen echt gewoon uh, tijd te, te benutten. Maar uh, nou ja, wat ik bijzonder vind aan de plaat, wat een bijzonder moment was voor mij, is dat Maxime, uh, oude zangeres van Mr. In Mississippi, van mijn oude band, we hebben echt acht jaar lang samen in een busje gezeten om uh, te toeren en te spelen en te maken, uh, die doet weer mee op deze plaat. En um, dat is alles behalve hilarisch. Maar ik was, dat vond ik echt een uh, emotioneel moment om haar voor het eerst weer te horen zingen. Uh, want na acht jaar had ik haar vier, vijf jaar niet gehoord. En uh, iets minder contact. Dus toen we eenmaal weer samen gingen maken, dan uh, daar was ik heel blij om. Of zo. Dus het zit er meer in uh, momenten die ik koester dan echt hilarisch. Natuurlijk hm. zijn er uh, mooie studiemomenten geweest met een pilsje en blijdschap en feest. Maar... Um, ja, het zit me echt, ja, koester vooral uh, mooie muziekmomenten of zo. Ja. Ja. Nog één keer. Um, de totale uitvoering Tivoli. Wanneer is die? Ja, 13 december gaan we de twee plaatsen spelen in Tivoli. Ja. Helemaal goed. Um, dan gaan we iets nog laten horen. Stupid Girls. En daar staat, uh, of hoor je ook, Megan de Clerk van EUT. de Klerk in de samenwerking met Denny van Tichelers La Belle Epoche, Dat nummer dat heet The Stupid Girls. En dit is SPOM. Nothing. Again. Een van de, de nummers waar um, PJ en Bond geen tekst bij had. Maar het moest er wel ergens iets uh, toe uh, dienen op uh, In Our Time. En dat is natuurlijk het uh, verhaal van Ernest Hemingway. Wat hij uh, muzikaal en in ja, songs heeft uitgedrukt. Uh, The Revolutionist uh, was een van die onderdelen van dat album. Daarvoor hoorde je Sorry van Pom. En volgende week hebben we een uh, telefonisch gesprek. Ook met... Lisa van Pom. Want die uh, komt uh, in de uitzending daarover. Dus uh, wat uh, gaan vertellen. Uh, volgende week uh, zeg ik al. Fuis uh, komt volgende week twee nummers spelen. Want uh, de band is bezig met een album. En twee nummers uh, leek ons wel leuk. Uh, in aanvulling op de andere gasten. En dat is niemand minder dan Chris Moorman. Nou het is acht minuten voor. Wat is het? Tien. En dan uh, is dit de laatste alweer voor vandaag alle reden toe, want ze hebben gisteren een optreden gedaan van hun uh, laatst verschenen album. Die is vrij recent, kan ik zeggen. De band heet Astrid en Bouwmening hebben we hier ooit in de studio gehad. Dit is de volle lengte van uh, Mirror Maze. Zowel deel 1 als deel 2 aan elkaar vast. Tot volgende week.